9 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. In een metrostation in Rome is een roltrap ingestort. Daarbij zijn volgens een Italiaanse krant een aantal zeer zwaar gewonden gevallen. De roltrap sloeg rond 7 uur op rol terwijl er veel mensen opstonden. Volgens getuigen klonk er een harde klap en was er voor mensen op de roltrap te weinig tijd om zich in veiligheid te brengen. Onder de gewonden zouden ook fans van CSK Moskou zijn. De Russische club speelt vanavond voor de Champions League tegen AS Roma. De familie van de gedode journalist Jamal Khashoggi heeft de Saoedische koning en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet. De koning en de kroonprins hebben de familieleden gecondoleerd. Eerder vandaag zei de Turkse president Erdogan dat het Saoedische consulaat in Istanbul de moord op de journalist zorgvuldig had voorbereid. Hij sprak van een brute en politieke moord. Volgens Saudi-Arabië kwam Khashoggi om het leven tijdens een uit de hand gelopen ruzie op het consulaat.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 Als het bedrijf binnen een half jaar niks heeft veranderd aan zijn klimaatbeleid, stappen ze naar de rechter. Volgens de dertien steden en vier organisaties kan Frankrijk alleen de klimaatdoelen van Parijs halen als Total het milieubeleid aanpast. In het klimaatakkoord staat dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moet blijven. Total is verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk.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 De volgende band uh, kwam al eerder voorbij in het eerste uur en uh, we hebben weer een juweeltje. Camelot samen met Simone Simons, zangeres van Epica. Het nummer heet The Haunting, Somewhere in Time. Your voice made me believe that That you were her Just like the river disturbs My inner peace Once I believed time recur when memory is um. lay We'll